Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, Zon. Zon. zee, Zandvoort en zomerhits. -M -M. Dit is de zomer van ZFM, met, met. nu ZFM in de ochtend. Once again, something special. I'm too Después de tanto tiempo al fin son de emoción, lloraba inquietamente, mi enfermera pregunta, cuál es la razón. Pues ser padre con solo seis meses de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 Het is pijn, ja, wij. Ik bestand, maar het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch nikke, yo no quiero. Hangen met mensen scher. Here hemelspanse troep, hemelspanse dondesta middinero. Ben afnotjes en tot ziens. Ik werd verliefd en nu zijn nooit friends. Los gestelde chitos, dondesta genitos. Oh, costa del sol. Los gestelde chitos, dondesta genitos.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 Costa delsos, de los geselle gito's, dones oh. ta delsos.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 Get Spanish Get Spanish on Get Spanish on them. Yes, this is Harold Fredelbaum Should they use this thing to know on this stage in around town? With me to make this nice music, let's go crazy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 The Family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 God. 6.9 ZFM, Zfm. De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. 106.9 FM. ZFM. Enrique. Usher. This is for the dirty girls. All around the world.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 Dus ik neem heel bewust het besluit De krant leg ik weg en de tv gaat uit. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5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 Twee Israëlische toeristen zijn in Polen gearresteerd omdat ze spullen hebben gezolen uit het concentratiekamp Auschwitz. Bij een controle op het vliegveld bleek dat ze onder andere messen, lepels en scharen hadden meegenomen. De twee Israëliërs, een man van 60 en zijn 57-jarige vrouw, kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar.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 Ze schatten dat er nu zo'n 350 miljoen mensen suikerziekte hebben. Volgens de onderzoekers hebben inwoners van Nederland. Frank...